De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederhoek. Op een ochtend in het heelal, de burgemeester schaapt zijn Ze stijgen op het zijn er veel. Kijk ze gaan, kijk ze gaan. De woorden zweven hoog over het water naar de overkant. Ze wachten bij de nieuwe stad en landen op het nieuwe zand. Op een ochtend in het heelal. Een kaart. Je voor de eerste trein. Op een ochtend was alles gaaf. Geboortegrond en zeeschaduw. Kijk ze naar, nou. kijk ze naar. Nou. Zie Gaan de eerste leer. Lief... dat was je eerste plaatje die je kocht? Een singeltje of... Uh... Een singeltje maakt niet uit, nee? Nou, de eerste gespaard had. <laughs> Daarvoor was, het, was een, een LP, die hoorde ik op de radio. Toen was ik echt jong hoor, echt zes of zeven of zo. Hoorde ik uh, uh, um, een trompetist, die was toen populair, die heette Maurice André. En die speelde Melodieën van Bach. En er was één nummer Badinerie. Dat hoorde ik, ik was echt, ik dacht, dat is het mooiste wat ik ooit heb gehoord. En huilend ging mijn moeder, mama, mama. Nou, wij naar Stafvorst in Utrecht. Stafvorst, Rado En die plaat, die LP gekocht. Ik ben hem helaas kwijtgeraakt in de mist van de tijd. Maar ja, dus Maurice André met Bach melodieën, ja. En, maar, maar dat was heel jong maar daarna echt zelf um, was Nothing Rhymed van Gilbert O'Sullivan oh, gaan we ook draaien ja, een gigantisch mooi nummer ja. blijft, blijft en dan als je het dan gaat draaien moeten mensen goed letten op de basgitaar oké okay. wat die allemaal doet dat is onvoorstelbaar we gaan toch weer even terug ja, naar ja. Uh, ja. Uh, ja. waar waren naar, ja. we waren bij uh, de eerste optredens van Spinvis met had oh, ja. uh, ja. Louis met, erbij met en... de tijdmachine ja ja, ja. ja. ja. Dan ben je gaan optreden. Ja, dat was met vallen en opstaan. Want ik was, uh, dat was helemaal niet een feest. Ik vond het... Uh, aan de ene kant vond ik... Ja, wat ik zei... Ijdel en uh, nieuwsgierig en alles. Had je ook problemen met uh, zenuwen? Ja, of, heel of, erg. Heel ja? erg. Echt. Ik dacht, waarom doe ik dit? Het doet gewoon pijn. De eerste keer op, uh, op Noorderslag. Weet je daar Dan word je dan gepresenteerd aan het grote, het grote publiek. In Groningen is dat. En dat was een grote zaal. Ik stond te sterven van de angst. En ik dacht, dit ga ik ook nooit. Waarom doe ik dit nou eigenlijk? Dat heb ik helemaal niet nodig en ik vind het niet leuk. En de mensen vinden me stom. Dus waar, waarom doe ik ja. dit eigenlijk? Is um, dat beter geworden? Ja, om, en dat is niet, huh? eh, niet gelijk, niet geleidelijk, maar dat is echt in één klap opeens. Oké. Okay. En dat was het nou heel goed. Dat was in um, uh, in Leuven. En eh, we speelden in Leuven in de zaal. En opeens had ik op een of andere reden het heldere moment van... Erik, je hoeft niks te verkopen. Je hoeft, niks, je hoeft mensen niet te overtuigen van iets. Je, het is al goed. Weet je wel? Het, ja, dat klinkt heel... Mensen hebben al een kaartje gekocht. Die kennen je muziek. Die kopen een kaartje. Die willen gewoon juist... Maar doe maar jou. gewoon ja. zo goed als je kan... En dat is genoeg. Je hoeft, niet, je, je hoeft niet als een vertegenwoordiger dingen aan te smeren. Nee, je hoeft je niet dat, weer te verkopen. Nee, ja, dat, okay. dat had, En toen dat eenmaal... Um, ja, en de rest van dat hele concert was ik super relaxed. En daarna ben ik nooit meer bang geweest voor... Nee. Ik heb nooit meer... Want nu kom je ook heel relaxed over. Ik heb ja. nooit ja. Uh, angst. Uh, soms als je live voor televisie... Mm -hmm. Dan in bij de... Weet ik, de wereld draait door of zo... Dan, ja. Dan doe je een liedje en dan zitten er een miljoen mensen naar je te kijken, live. Dat moet je niet beseffen. Op dat moment moet je dat, als je dan beseft, er zitten nu een miljoen mensen naar me te kijken. Ja. Dan gaat alles fout. En dat is heel, dat kan helemaal verkeerd gaan, ja. Ja, ja maar je hebt nu ook een routine opgebouwd, denk ik. Dat... Een routine, maar ook gewoon een bepaalde uh, um, uh, vertrouwen. ja. Ja, van de, ik hoef niks te verkopen. Nee. Dit, dit is wat ik dit is wat het is. Nee, en ook als er iets misgaat. En, en als het misgaat, je... is het ook goed. Ja. Ja. Ja. En het publiek neemt je het meestal niet kwalijk. Nee, uh, mensen nemen je het niet kwalijk. Want die zien heel goed ja. dat het mensenwerk is en dat ja. je ook maar uh, probeert. Ja, ik heb je ook twee keer zien optreden en dan uh, twee jaar geleden, dat je ook het licht zelf ging doen. oh ja Dat, dat was vond ik erg leuk, leuk inderdaad. Ja. Ja, dat was ja, ja lekker bezig met ja, die man. ja. Dat, dat is weer een, een, een, een, een zijkamer. ja dat doe ik met Saartje van Kamp. Die ja. speelt uh, cello en die zingt en die kan van alles. Dat doen we heel graag uh, gewoon duo voorstellingen, maar dat is echt theatraal. Dus wat je ja. hebt gezien, dan, dan hebben we op het podium ja. allemaal lampen staan die ja. we dan zelf bedienen. Ja. En dat is meer verhalen. Dat is echt theater maken. Dat is ja, echt, ja. Op ja, een thea in ja. een theater kan je ja. natuurlijk veel meer uh, met ja, theatrale effecten doen dan in, in een ja. popzaal. En dat is heel leuk. Maar is het ook niet zo dat je uh, een beetje van pop naar theater gaat, of niet? Nou, niet nee, per se hoor. Niet, niet ja, ik vind de allebei de... Leuk. leuk. Maar nu hebben we weer een tijdje, toen het mocht, weer uh, wat clubs gedaan. En dan mis ik dat. weer oh, denk ik, hè, ja? de, Gewoon de rock en rock roll. En het, uh, de mensen staan. En met bier over het podium. En, uh, <laughs> en gewoon lekker herrie. En ja. Dat geeft in de band ook direct een hele andere energie. Ja. Kort volgende week. Word ik 61 alweer. Ik moet goed nadenken over wat ik nog wil. Ik wil van alles. Daar ligt het niet aan. Maar je hebt, je hebt niet heel veel tijd meer. Heel simpel. Want uh, met een beetje geluk... kan ik nog 20 jaar... Uh, dit doen. weet je. Wel? Mm -hmm. Nou, ik werk niet... De, dat betekent in mijn geval... vier platen. Vijf, zoiets. Ehm... Um, ja, dan moet ik niet te veel andere dingen ernaast gaan doen. Want als ik eerlijk ben, mijn echte liefde. Ik vind het allemaal leuk. Weet je, alle projecten en alles, ik vind het, samenwerkingen. Super interessant. Maar mijn echte, echte liefde. Als ik thuis kom, pak ik mijn gitaar en ga ik gewoon weer diezelfde stomme akkoordjes zitten spelen. Want dat is gewoon waarvoor ik geboren ben. En dat is wat ik de rest van mijn leven wil gaan doen. En dus ik ga alleen nog maar liedjes maken. Gewoon die platen maken. En daarvoor moet ik al mijn tijd... Uh, ja, en niet meer optreden of zo, bedoel je? Je wel ja, nog optreden, ja, ja, ja. ja natuurlijk. Dat vind ik absoluut heel leuk. Maar, maar je hebt maar, altijd die dwarsverbanden meer, gehad. Dat precies. je samenwerkte met Simon Vinkoog. Hè? Dat, uh, ja, en uh, dansvoorstellingen. En filmmuziek. Ja. En, en, veel en, en, dat en is met de cartoonisten. Allemaal te gek. gek. Ja. Allemaal te gek. En, en dat dan het, wil je dan minder gaan doen. Dat moet ik echt mee stoppen. Ja. Ja. Okay. Want anders wordt het... In plaats van een uh, gebouw maak je een veld vol stenen. Weet je wel. Ja, en, uh, en ik wil toch meer werk aan, uh, aan okay. mijn vraag. <laughs> dus de, Mooi, ik moet daar ja, echt mee bezig yeah. zijn. Ik moet echt serieus niet ja. meer te veel andere dingen doen. Nee. Uh, al, dat spijt me wel, maar ja, de tijd uh, dwingt nou, je dat Je moet af. zelf prioriteiten stellen. Ja, dan, dat, dat is ik nu wel... Okay.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 Shandy, eating more than enough apple pies. Will I glance at my screen and see real human beings starved to death right in front of my eyes? Nothing old, nothing new, nothing ventured, nothing gained, nothing still born or lost, nothing.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 Hoe werkt uw samenwerking dan met uh, kijk Simon Vinko had, had gedichten uh, mm -hmm. Oh, hoe en heel ritmisch en, en, en, ja. En, en... Ja, dat was heel leuk. Je hebt het Bulkboek. En er was een Bulkboekdag in Rotterdam. In de, in de, in de, in de Ahoi, geloof ik? Nee, in de, uh, de stadschouwburg, denk ik. En de, daar zaten dus een soort helemaal stamvol ongeïnteresseerde, meer middelbare school. Uh, uh, <laughs> okay. Want die moesten allemaal voor hun cultuurpuntjes uh, moeten ja, die ja. Daar zitten. Ja. Dus die waren niet super gemotiveerd. Maar totale herrie natuurlijk. hele zaal vol met, met, met pubers. En er waren dan dichters. Die kwamen om... Uh, om, uh, om beurt een paar gedichten doen. En dat was... Die hadden het echt moeilijk. Nou, dat was zich voor de leeuwen gegooid. En wij waren gevraagd om als... Antré uh, act tussen de bedrijven... door wat uh, muziek te maken. En dat was ook echt tegen de... Tegen <laughs> de bierkaai op. ja Nee, natuurlijk. Die kinderen zijn niet geïnteresseerd. Gewoon... Totdat Simon Finke oog het podium besteeg. En uh, om een of andere reden kreeg hij het voor elkaar om, uh, om die kinderen allemaal... met grote ogen en de mond open naar die gekke, oh, dunne, ja, rare... Ja? spaghetti-slier te, te kijken. En die had aan ons gevraagd, want we waren er toch... Uh, ik ga iets doen over de zon, willen jullie zonnemuziek maken. Ja, wel, geen probleem. Dus hij over de zon, de zon, zo en wij... Ja, zon, ja, zonmuziek... Ja. ja, gewoon improviseren. <laughs> ja, ja, ja. ja. En hij vond het heel leuk. En wij ook. En vanaf dat moment is de, zijn we samen gebleven eigenlijk. Toen okay, zijn, ja. dus okay. zijn we samen gaan toeren, platen gemaakt. En we hebben gewoon heel veel vriendschap ja. Heel toffe dingen op Oerol. En op de, op de parade hebben we twee hele goede ja. voorstellingen. Of tenminste vind ik zelf heel goede voorstellingen gemaakt. En... Um, ja, dat is bijzonder. ongelooflijk uh, grote eer om met hem te hebben samengewerkt. Dat kan ik me voorstellen. Want ja, als je ziet wat zijn geschiedenis is... Uh, hij was toen al dus het laatste hoofdstuk van zijn leven. Wat hij allemaal had gemaakt en gedaan en gedacht en betekend. Waar hij bij is geweest. Al bij elk sleutelmoment in de geschiedenis is hij, ja. uh, is hij aanwezig geweest. Maar ja. dus, ik vind het ook mooi, de, de overtuiging waarmee hij nog die ja. nummers bracht... Ongelooflijk. En ook, het, wat ik ook van hem geleerd heb... is dat, kijk, je kan repeteren zoveel je wil in de oefenruimte. Maar het gevaar van repeteren is, is dat je je helemaal voorneemt... om het op een bepaalde manier te gaan doen. En dan kom je in de situatie waarbij je het gaat doen. En die blijkt heel anders te zijn. En dan kun je je niet meer uh, uh, um, aanpassen... aan wat er eigenlijk aan de hand is. Omdat je dat allemaal hebt gerepeteerd... Ja. Hij repeteerde helemaal niet. Ja, we repeteerden wel met hem, maar dat had helemaal, had helemaal geen zin. Want op het moment dat we op het podium stonden... deed hij toch allemaal heel anders. Want wat hij okay. deed... Hij stapte het podium op en dan ging hij... Zo'n zo lucht binnen, binnen, zo snuif. Zo. En dan, dan zoog hij als het ware de hele atmosfeer... en de, en de publiek en ons en het ja. licht. En dan zoog hij naar binnen en daar deed hij dan van binnen iets mee. En dan ademde hij uit... Dan, dan kwamen de woorden. Dan kwamen de woorden. Ja. En dat was dus altijd... Dat deed hij dus toen bij de Bulkboek manifestatie ook. Dat was altijd op zijn plek. Want hij maakte het ter plekke. En dat is een super moeilijke kunst. Ja, en dat ja, vecht zoveel zelfvertrouwen en ervaring. Ja, dat kon hij. Ja. Dat is echt uh, buitengewoon. Ja. Maar uh. waarom ik het ook vroeg is... Uh, je zei van ja, ik wil me concentreren op mijn muziek. Maar... Als inspiratie kan poëzie. Samenwerking, ja. Ja, die ja, samenwerking die versterkt jou in, je, in, in, in, in ja, het maken van mooie dingen. Is. Dus helemaal loslaten, nee, lijkt nee, me nee, ook. Nee, ik laat, niet, ik laat het niet rigoureus. Los. Je, het is ook je interesse, denk ik. Absoluut. Hè? Het is mijn liefde en mijn interesse. Maar uh, ja, wat ik zeg, je moet, ik moet nu wat voorzichtiger omgaan met mijn met, met, met tijd. En de kern van wat mijn werk is... is zijn toch die drie stomme popliedjes ja. gewoon. En dat is gewoon... Want leukste. iets van filmmuziek maken... dat lijkt me echt een, een tijdrovend proces. Ja, tijdrovend. Om... En ook, ook wel frustrerend, moet ik ja. eerlijk zeggen. Want je maar het is ook... het niet zo dat je gewoon moet doen... wat je leuk vindt eigenlijk? Zeker. Kan je het nou voorloven? Voor ja, ja, ja. Het ja, ja, oh, okay, nou. bootje kan, kan, kan drijven. Ja, ik hoef geen zwembad of een roze Royce bij. Nee, roze, nee, nee, nee, nee, nee dat dat hoor, dat is. gaat allemaal okay. al al. Eigenlijk. Best wel van begin af aan al redelijk goed. En, uh, Wanneer is het begin van? 2001? Nee, nee, nee, nee. Ik heb toen nog best wel lang bij de post gewerkt. En die waren uh, zo vriendelijk en meelevend. Om heel langzaam is dat, is dat uh, uitgeveed. Dus, dus ja. ik mocht steeds meer dagen onbetaald verlof opnemen. Okay. Op een gegeven moment, toen was ik soms weken niet. En toen zeiden ze wel, die, uh, die ja. jongen, wat is het nou, werk je hier nou wel of werk je hier nou niet? Okay. En toen dacht ik, uh, oké, okay, ik word. Popster. <laughs> <laughs> ik, ik, ja. Popster ja. <laughs> ik haak de knoop door. En, ja. en toen is het allemaal wel goed gegaan. Wanneer ja, was dat? 2004, denk ik. Als 2004. 2004, ook een drie of van mij. Sowieso. Drie jaar later. Ja. Ja, ja. je, je kan er echt van leven. Ja, ik kan er zeker van leven. Ja, ja. Okay. ja natuurlijk. Ja, ik, ik, ik schrijf alles zelf. en uh, Ik neem alles zelf op. Dus alle rechten zitten bij mij. Ja. En, en dat levert qua uit, ja. Buma ja. Stemra... gewoon wel genoeg okay. op. En, uh, en de platen verkopen ook echt goed. Zo ver was je lukken, het zout van je huid. beïnvloedingen. Ben je ook verbreed hoe je naar kunst kijkt? Want je geeft dan ja, uh, striptekeningen, maar poëzie, maar ook dans en, en schilderkunst. Mm -hmm. uh, is dat iets wat, wat ook is gaan groeien? Dat, wat je bent gaan appreciëren? Of, of heb ja. je dat eigenlijk altijd al? Uh... Dans is wel echt wel gegroeid. Ja. Want ik kwam nooit zoveel in aanraking met, met dans. Of, maar, ja, ik wist wel het bestond. Maar ik had er nooit echt in verdiept. Of goed naar gekeken nee. en toen kwam het op mijn pad het was een, uh, we gingen een het was met zaartje ook hebben we een opera gemaakt um, voor urol, dat heette kintsikuroi, dat is een Japans begrip dat als je een, uh, bijvoorbeeld dit kopje of een schoteltje uh, uh, per ongeluk laat vallen en het is stuk, dan wordt het gerepareerd aan elkaar gelijmd Zo, maar met goudlijm zodat de breuken uh, die blijven zichtbaar en dat worden hele mooie gouden naden. En het uh, kind betekent eigenlijk dat doordat het is gebroken, wordt het mooier. Ja, ja, ja, zit dat in. Ja. En, uh, dus, en dat hebben we vertaald naar, naar, een, naar een iemand. Dus iemand ja. is in zijn leven gebroken door, door gebeurtenissen, waardoor hij toch een ja, mooier mens is geworden. Ja, ja. En dat um, ja, is, is een lang verhaal. Maar, en, in ieder geval hadden we bij dat, bij dat, uh, bij dat verhaal hadden we bedacht om daar dans bij te gebruiken. En zo kwamen we in aanraking met Adriaan Lutein... dus uh, choreograaf van uh, introdans in Arnhem. En pas toen ben ik echt gaan kijken naar wat dans eigenlijk is... en hoe een choreograaf werkt... en wat dansers eigenlijk voor mensen zijn... en hoe een, hoe een choreografie wordt gemaakt... En, uh, Zeer, zeer interessant. Ik zat altijd met open mond naar te kijken. En uh, wat het menselijk lichaam ook kan. Ja. Met, met genoeg training en genoeg. is ja. uh, ontroerend, uh, Ontroerende kunstvorm. Ook omdat het, het is woordeloos het is. Ja. Een soort, ja, je moet toch wat uitbeelden? Het is dus de poëzie is van ja. het lichaam. Ja. En dan de vraag van waar gaat het over is helemaal niet belangrijk. Het, het, het, het raakt nee. je of het raakt je niet. Weet ja, je? Ja. En dat vind ik zo fijn. Dat, dat, ja, dat ja. vind ik het mooiste. Dat, dat je niet hoeft te weten waar het over gaat. Maar dat het je op een of andere reden raakt. Ja, okay. Zoals een melodie. Gaat, waar gaat de melodie over? Ja, over waar, zichzelf. Ja, ja. Of, ja, of ja. ondergaande zon. Vind je ja. ondergaande zon mooi? Ja, waar gaat het over? Ja, ja. ja. En, weet ik veel. Het de gaat, de de is mooi. Ja, ja, dat is waar. Ja. Dus, ja. ja. Um, ja, We het hadden het, het net over je tekst. Hè? Ja, je wil communiceren met jouw publiek via je teksten. Ja, maar ja. niet. En zoals ik net al zei, ja. niet in de zin uh, van waar gaat het over. Nee. Het soms heeft het duidelijk een heel duidelijk uh, onderwerp hoor, liedjes. Het is niet allemaal. Uh, maar. De vraag waar gaat het over... is voor mij niet evident. Het is niet de meest oh. belangrijke vraag. Nee? Nee. Okay. En dat is, dat is wel... misschien mag ik wel zeggen... dat is wel ja. belangrijk om te zeggen. Want in, in Nederland... hebben we natuurlijk van Nederlandstalige liedjes... hebben we heel erg een kleinkunsttraditie. Hè? Ja. Je hebt de Arnie M. G. Ja. en je hebt... theaterliedjes. En theaterliedjes... dat is vaak heel erg een, een tekst... die uh, ...geëngageerde ge tekst... ...politiek geëngageerd... ...of, of ja. maatschappelijk geëngageerd... En die, die wil iets zeggen... ...en daar zit dan een, een, een piano begeleiding ja. bij... ...en dat is... En, um, ...dat is een beetje... Uh, ...dat is oh, okay. onze liedjestraditie... Ja, dat is waar. ...en ik beweeg me... ...in zo een in andere... Uh, andere ja. ...richting... ...er zijn niet veel voorbeelden... Um, ja. Daarom ja. hou ik heel erg... bijvoorbeeld van... Als de rook om je hoofd is verdwenen... van Bob groot En die tekst van Lennart Neig... Ja. Ik was zo jong... en ik dacht meteen... dit zijn de teksten die ik... die ik echt heel mooi vind. Omdat je kunt je vinger er niet op leggen... waar het over gaat. Ik vind dat wel... Ik vind dat het mooiste Nederlandstalig liedje... Uh, ja? ja? echt by far. Ja. Ja, ja. ja ik hoor vaak van... van vrienden binnen de muziek... dat ze uh, je teksten uh, onbegrijpelijk vinden. Ja. Ik weet niet of je dat... dat zal je ongetwijfeld vaker horen. Ja, zeker. Ja, uh, maar het en dat, dus voor, maar dat is en dus het dus voor niet... sommige mensen ook een reden. Ja, om af te me. haken, ja. ja. Om af te haken. Want, ja. ja, ik snap het niet. Nee, maar moet ja, dat dat je alles snappen. Ja. Dat is nou, ja, ik probeer het al twintig jaar... <laughs> op een gegeven moment... om uit te leggen van de vraag... waar gaat het over... is, is helemaal niet uh, van toepassing. Het gaat er alleen maar om... Uh, um, Um, voel je er iets bij, ja. spreekt het je ja. aan op een of andere reden. En dan, waar gaat het over, is, is helemaal niet... Het is, hoe uh, noem je dat? Laarpoelaar. Dat het is niet dat ik dan zomaar wat opschrijf. Ik ben echt heel lang en zorgvuldig bezig om de juiste, uh, het juiste levensgevoel in die woorden te leggen. Maar het onderwerp het is niet belangrijk. Nee. Ja, maar mensen proberen een soort sleutel te vinden... Ja. waarmee ze het kunnen decoderen. Ja, precies. Waar en gaat dat... het over? Geldt ja, ja. Het... dat ha... ook voor het nummer De Zevende Nacht? Uh, in de Zevende Nacht... Hoe kwam je daarbij zei... om dat nummer te schrijven? De Zevende ja. Nacht? Oeh, dat was voor de NCRV. Als je niet schrijft... Is dat een antwoord op Eva van Boudewijn de Groot? Ja, nee, dat nee, is niet een antwoord, hoor. Nee, Het was voor de NCRV, het ging over de zevende... De zeven dagen van de schepping moesten worden verbeeld. En dat was okay. een vraag. Ja, je ja, krijgt gewoon regen. opdrachten. Ja. Ik bedoel, ik moet ook de, de kachel om op branden. <laughs> Kom je en, je en, en, uh, ja. Dus... Um en dit is uh, God, die dus de zevende ja. nacht heet. Dus hij, hij heeft alles gemaakt. Ja. En hij zweeft nog één keer over zijn wateren. En hij kijkt naar alles wat hij heeft gemaakt. En hij ziet Eva. En hij denkt, jezus, dat is een lekker wijf. En uh, hij, wordt, <laughs> hij wordt verliefd op Eva. Okay, ja. En dat is natuurlijk dat is wel een thema wat vaak uh, terugkomt. Dat de kunstenaar verliefd wordt op zijn eigen schepping. En, uh, en Dus dit is in het liedje is God. Die kijkt naar alles. Alles is voor mij, ook het licht en ook ja. het water. Ik heb alles gemaakt. Maar ook die vrouw heb ik gemaakt. Maar, maar ze doet niet wat ik wil. En dat, dat irriteert hem. Maar hij is, hij is ook. Natuurlijk, als je verliefd bent op een vrouw, dan nou, het is het ingewikkeld. Weet je wel? Ja. En dus, dat is God die verliefd is voor op, op Eva. Dat, gaat, dat, dat is het dat nummer. Dat is wat mooi. Ja. ja.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 is Hoe neem je je zang op? Doe je dat in één keer of take voor take? Uh, vaak is de derde take de beste. Uh, maar de techniek, uh, uh, je kunt nu alles. Je kunt in diep in het DNA van, het, uh, ja, van, ja. Je, van je stem. Maar het is niet zo dat je één zinnetje uh, uh, opneemt en dan weer de volgende ja. of zo. Ja, ja. Dat ook ja ook. zeker. Ja. Ik ja. neem vaak ja. eerst één, één goede theekop en dat is dan vaak de derde. Ja. Dus, uh, of de vierde of de derde. Ja, ja. Ja. En daar ga ik dan uh, en, en, en de, de woordjes of zinnen die ik niet goed zijn, die ga ik dan inprikken. Dus die ga ik vervangen oh, okay. door. Oh, Daar ben je ook heel lang bezig. Ja. Alles. Het is gewoon. Dat is het werk. Ja. Dat is niet erg. Dat is gewoon ook leuk. <laughs> ja. ja, dat is ja. gewoon. Ja, nee. ja hoe, hoe lang, hoe lang uh, je bent. Nee. Dat is. Uh, ja, dan ben je gewoon weer bezig. Gewoon je werk, je gewoon, dat is gewoon ja. werk. Ja, het kan maar niet sneller. Maar het is puzzelen. En dan moet er een keer een moment komen dat je zegt... Ja, en nu valt alles op zijn plaats. Ja. En dan heb ik het gevoel... Ja, dit is hem. Dit is hem, ja. Dat werken heb je, heb, je dan. Ja? Ja, ja heb, niet, niet altijd. Dan niet meteen. Bereik je dat altijd, dat punt? Nee, nee, nee. Nee, nee zeker niet. Nee, het is... Ik ben wel echt wel door deadlines... Ik moet wel deadlines hebben. Anders blijf ik eeuwig uh, modderen aan hetzelfde dingetje. Nou, verbeteren, verbeteren, en, verbeteren. Ja, verbeteren. maar dat niet ja. meer verbeteren. Je verandert het alleen maar. Het wordt niet beter. Het wordt alleen nee, maar anders. Dus iemand moet het dan wel uit mijn handen trekken hoor. Want uh, van dit moet het dan maar zijn. En dan lever je het in en hoor je allemaal om dingen die niet goed zijn. En oh, ja. vreselijk, vreselijk. En dan hoor je dat liedje. Daarna luister ik er ook niet meer naar en dan hoor je hem nog twee jaar later een keertje en dan denk ik ja wat was nou eigenlijk het probleem weet je want het is gewoon ja. goed dus hier, alles wat er niet goed aan was dat vergeet je dan weer en dan, dan hoor je eigenlijk met nieuwe oren van wat het is geworden en dan denk ik ja het is wel zo uh, goed ja. Ja. en doe je dat soms ook samen met, met andere mensen want je werkt veel met zaadje Opne opnemen niet dat doe opnemen ik allemaal niet uh, dat doe je nee. allemaal zelf ja ja het ja. is dus toch als een schrijver Achter een machine of een schilder. Maar anders dan de studio is mijn, uh, ja. mijn palet. Ja, nee. in, in, in mijn uh, omstandigheid, dus mijn periode van mijn leven nu. Hè, wat ik net zei, als ik nu zou stoppen, ben ik heel bang dat, dat ik niet meer, uh, niet dus, meer op gang kom. Ja, dat is echt, dat meen ik echt. Ja. Ik ben, echt, ik, ja, want ik ben een oude tractor, ik moet rijden. Oh, okay. Want als je, als je dat ding zit, dan krijg je het niet meer aan of zo. Ja, dat <laughs> <Aanduwer>. <laughs> denk ik dan. Ja, ik denk dat je wel weer op gang komt hoor, ik? Ja, maar, ook, ja. <laughs> ja, ja. Ja. ik Maar ik kan me ook iets bij de angst voorstellen. Van als je ja, iets er zit echt door... er een motor in: van door, ja. door, door, door, door. Want uh, ja. niet stilstaan. Ja, ja. ja. dat is een vlammetje. Ja. Ja, ja, precies. Ja. ja. Drinken of gebruik je nog drugs? Of vroeger of zo? Ja, ja, ja. Ja, groene thee en... Nee nee nee, nee, nee, nee. Komt even volgende. dat uh, in een aardrijd, drinkt u, heeft de drugs. Uh, bent u wel eens aanraken geweest met, uh, met politie? Uh, um, allemaal ja. Ja. <laughs> Zet er nog ja. Maar brengt dat in je ogen extra creativiteit? Of een andere blik uh, of zo? Een bepaald moment van je, van je leven. Als je jong bent en, uh, en je, je, je gebruikt drugs en, en uh, spullen... Dan kan het wel iets brengen, ja. Zeker. Toch wel, ja. ja. zeker. Maar op een gegeven moment stopt het ook. Want dan is wat uh, bewust uh, verruimend is, ja. wordt dan bewust vernauwend. Oké. Okay. En dan moet je wel in staat zijn om te stoppen. En, uh, en dan merk je dat het hele nuchter zijn, wat ik mm. nu helemaal ben, weet je, helemaal, ik gebruik helemaal niets. Dat is dan weer opnieuw geestverruimend. Ja, ja. Want dan ja. ben je weer als een kind. Dat, ja, dan kan er om de kant weer al, al, op, ja. ja. Een kind heeft ook geen drugs nodig, zeg maar. En, nee. Maar het is absoluut wel, wel prettig en ook een soort nuttig of zo. Of noem je dat? Dus het geeft je wel iets om een periode van je... Ja, oké. Okay. Soms je, een extra setje, hè? Ja, zo'n rondje ja. twintigste, dertigste. En <laughs> uh, uh, ja, die oude tractor, even wat suiker douwen. Ja, wat alcohol en wat, ja. wat spul erin te gooien, ja, ja zeker. Ja. Maar wat ik zeg... Um, je hebt het niet nodig om, art, om artistiek te zijn. Daar heb ik wel een tijdje gedacht. Dat is een gevaarlijke, ja, gevaarlijke fix, Dat je ja. denkt, van, ik moet blauwen, want anders kan ik niks maken. Oké, okay, maar dat, dat is niet zo. Dat nou, is gewoon niet nou. zo, nee. Het komt echt uit je hoofd en niet uit dat spul, dus... Um, ja, ze zeggen dat je vrijer gaat denken of zo. Ja. Of meer, of nou, wat, wat ik eh, zeg, een, een, een ja. tijdje ja. is ja. dat ja. zo. Maar ja. dat, dat werkt uit. En wat er dan overblijft is de verslaving. En dat is gewoon... Ja. Uh, ja. Maar als het te veel wordt, dan slaat het ook. Nou, het ja. werkt ook niet meer. Nee, weet dan, je, dan, dan, je weet wat het is, je weet wat het gaat brengen. Dus het verbrengt ja. ook niks nieuws meer. Ja. Ja. Het wordt heel saai eigenlijk. Zijn het lijkt wel of als op zijn twijfel Kijk ik naar haar terwijl ze slaapt Ze doet alleen maar wat ze wil Het lijkt wel of alsof ze twijfelt Dromen. behalve van mixje. Nou dit, dit blijven doen. Eigenlijk ambitie vind ik wel echt uh, ambitie heeft alles. Te, succes, weet je, als je wat is succes heeft, alles te maken met je ambitie. En als je met, met begint, dan was mijn ambitie, uh, nou als ik maar in de platen, als ik maar onder de S bij de platenzaak te vinden ben. nou dat is dan een feit en dan is ja. je volgende ambitie van, nou dan wil ik gaan optreden en dan en dan uh, wil ik in Paradiso staan. Dat is te gek en dan wil ik. Uh, dan uitverkopen, Paradiso, nou, dat is ook gelukt. En dan drie keer uitverkopen, ja, te gek. Dan gaan we naar Lowlands en dan weet, weet je, dat is dan je ambitie, om meer, ja. meer publiek te bereiken. Maar dat is heel eindig en dat is heel... heel uh, Klopt, ja. Op een gegeven moment is dat helemaal niet meer... Werkt dat niet meer? Voel je dat niet meer? Heb je meer? alles bereikt dan? Ja. Nou ja, je ja. kunt... Nee, Spinvers is niet heel super groot Maar het is ook helemaal niet de muziek en het is ook helemaal niet de bedoeling om zo heel groot te worden. Ik zou niet in de was laatst in de Heineken, nee in de zichoudom ja en toen dacht ik ja heel, de, de gorillas was dat en ik was super wel echt Wauw. maar toen dacht ik zou ik dit nou willen echt echt met hand Tot op iets, hart nee? zou ik dat niet willen nee dus is dus niet wat ik wat ik wil ik het nee. Ja. nee dus ja en de volgende en nu is mijn ambitie eigenlijk steeds kleiner maar wel dat is niet mis. Dat is namelijk om dit nog twintig jaar te doen. En om twintig jaar okay. nog een publiek te hebben. En bij, bij mensen zoals jullie yeah. in beeld te zijn. En, en dat, er, dat mensen het interessant vinden yeah. en mooi vinden wat je maakt. En dat ik nog twintig jaar de energie heb. Okay. En, de, en de ideeën en, en in staat ben om, om dit dat te, te doen. doen ja. En ja. Dat, dat klinkt klein, maar dat is eigenlijk heel erg groot. Uh, om, yeah. om dat te vragen. Ja. Yeah. En niet in een hele andere richting of zo. Je nee, gewoon nee, nee, wat je nee, zei, nee. met je gitaartje thuis ja. nummers maken. maken. Nog twintig nee. jaar lang. En nou, wat ik wel vond, met problemen. je laatste CD: uh, 7, 6, 9, 6 hoor ik toch wat meer invloeden van klassieke muziek en wereldmuziek. Is ja. dat ook iets waar je, waar je bewust ja, mee bezig ja, bent? Ja, dat je gewoon zit ook qua muzikale daar. interesse... Ja, ben ik nu weer... Het is ook wel... De, die, de harde beats zijn ook wel aan het verdwijnen, denk ik. Ja. En dat is... Uh, ik ben een beetje het afbewegen van uh, het elektronisch geluid. Dat merk ik. Ele Elektronische muziek, alles wat je nu eigenlijk aanzet op de, is elektronisch uh, gegenereerde muziek. Dus alle mm -hmm. beats en alle geluiden, stemmen mm -hmm. worden elektronisch bewerkt. En wat ik hoor bij uh, elektronische producties of, uh, is dat er een afstand is tussen de maker en mij en ik als luisteraar. En dat is namelijk omdat het... Uh, elektronisch gegenereerd is of zo. En, en als ik een gitaartje of een, Ik ben nu gisteren de hele dag bezig geweest met een ukulele. En dan zet ik gewoon microfoon op de ukulele. En wat ik dan hoor, op de, uiteindelijk op de opnames... dat het is niet alleen het, de ukulele, maar je hoort de microfoon... je hoort de ruimte waarin het is opgenomen, je hoort mijn vingers. Ik kan het nooit meer hetzelfde doen, nooit meer. Want het is alleen maar op dat moment... Hmm is het een unieke foto van dat moment. Terwijl als je een preset op een synthesizer... dit is gewoon altijd hetzelfde. Ja. Is het is gewoon perfect. Als je het wil horen, is het gewoon perfect hetzelfde. Ja. Dus er het is niets meer wat, uh, wat de magie van het toeval... Uh. Dus ik ben steeds meer uh, akoestisch gaan opnemen. En ook drums en... Mijn, ik ben heel lang met de snare drum bezig. Uh, om uh, echt snare drum... Het goede, geluid, uh, het goede de, geluid... uit mijn snare drum te halen. in plaats van Ik heb 10.000 snare samples. Maar uh, <laughs> ja, ja. toch ben ik bezig met, met, die, uh, met ja, die snare. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Gewoon omdat ik die ruimte wil hebben. En, uh, ja. Maar het wordt wel andere muziek dan. ja Uiteraard. Ja. Het wordt ja. uh, niet meer beat georiënteerde nee. muziek. Het wordt andere muziek. Maar is dat ook in je eigen muziek keuze? Van, luister je zelf nog muziek? En zo ja... Uh, Beweegt dat ook andere kant op? Wordt dat breder? Ga je, ga je meer dingen. Nou, ontdek je nee, nog dingen? Ja, zeker. zeker. Ik, ik, dat is ook wel. Um, verplicht ik mezelf ook toe. Nee, ik luister veel nieuwe dingen. Maar ja. dan luister ik ook wel uh, nou, Met een professioneel oor. Dus hoe het geproduceerd is. En ik vind het tegenwoordig ongelooflijk uh, knap. De producties zijn zo goed. Ja. Te goed eigenlijk. Want. Je laat je heel erg betoveren door het geluid. Waardoor je eigenlijk het liedje niet meer goed hoort. En dan blijkt het dat er eigenlijk helemaal geen liedje meer is. Hmm. Wat en, voegt een producer toe dan aan jouw liedjes? Het, ik produceer zelf. Maar, ja. maar wat een producer in ja. het algemeen... Uh, ja, die laat het... Um, Zeg maar, jij je, je, je hebt een mooi liedje, je bent, je bent, je bent gitarist, je hebt een ja, mooi ja. liedje met een gitaar, je gaat in de studio en dan, nou, en je zegt je, tegen de producer, ik wil dit laten, laten mooi laten klinken dat het op de radio kan komen. Nou, denkt hij dan eens kijken wat voor drums erbij kunnen zetten of wat voor oh, basgitaar dat of dat ja. strijkers of toetsen erbij kunnen doen. Waardoor dat hele liedje van jou, dat krijgt een bepaalde stijl krijgt een bepaalde dat stijl. Doet benieuwd, dat doet een producer. Ja, oh. en, en die zorgt dat het ook goed klinkt. Weet je wel, dat het, dat het mooi helder en wijd klinkt en zo, en dat er bepaalde bijvoorbeeld, je kunt als je de, de, de bassdrum, de kick, weet je, ja, de boemboem. als je die heel veel ja. distortion geeft, dan klinkt het meteen heel hip. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat soort trucjes, oh, dat kind een producer allemaal... en daar hoef jij niet, niet bij stil Zit te staan. Dan, nee, ja. en, en dan gaat jouw liedje heel hip klinken. En, ja, anders, en dat ja. werkt ja. vaak heel goed. En heel vaak werkt het ook vreselijk. <laughs> want om, ja. om, als een producer... want de, de, de, de popmuziek is een beetje... de laatste tien jaar of de laatste vijf jaar... overgenomen door de productie. Dus ja, de, de, Zeker de, de dance. De, ja, de producers ja, ja. zijn eigenlijk nu de artiesten geworden... Waardoor dus als je een liedje van, um, nou, uh, uh, doe maar wat, iets, iets nieuws. Ja. Dan klinkt het echt geweldig, ongelooflijk. Het is een ear candy, hè? dus snoep voor je oren. Oh ja, ear candy, ja. En, uh, Maar als je zo'n liedje dan op de piano gewoon zou spelen, dan blijft er eigenlijk niet zoveel over. En dat ja, is gewoon wat er nu aan de hand is. Ja. Dat het ja. componeren is niet meer zo, wordt steeds minder belangrijk. ja. Ah. En het componeren als, als in, zoals de Beatles. Ja, wij echt, echt componeren, ja. dat is niet meer aan de hand. En er wordt steeds meer de kunstvorm. Want het is echt een kunstvorm, hè. He. Het is niet negatief, wat nee, ik nee, zeg. Het, is, nee. het verandert gewoon. Dat wordt nu, het wordt nu een productie kunstvorm. Waardoor het geluid, de sound is zo supergoed. Ja, ja. Waardoor je... De ambachtelijkheid... Nou ja, die onder zit. De, de, de, de compositie verdwijnt yeah. een beetje. Het yeah. gaat echt nu om. Het is een soort geluidskunst eigenlijk. Yeah. Wat, wat ik heel, heel leuk vind, hoor. Begrijp me goed. Maar ik ben te oud om uh, die stap te kunnen maken, want ik hecht te veel aan compositie, aan akkoorden, progressies en melodieën en de uh, old school. Yeah. Weet je? Yeah. Ja. BOOM Ben je trots op? Nou, weet je, weet je, waar we het gesprek mee begonnen... dat er dus ja. jonge mensen zijn... die zich laten inspireren door wat ik maak. Oké. Okay. Dat, ben, dat, vind, ik, dat ja. vind ik dus echt heel erg gaaf. Want we zijn wel beschouwd toch allemaal een, een, een keten in een ketting. En ik ja. heb ook weer, ben ook weer beïnvloed door... Uh, oh, nou ja, wat, uh, Baud Boudewijn de Groot natuurlijk... en Lennart Nijg ja en, en dat je iets kunt betekenen voor de, voor de mensen okay. je hebt daar allemaal nou, ja, een ja. functie weet je, in een in gemeenschap en de een die kan heel goed uh, het tegel ja. zetten ja, en die en, en kan, ja. ja. kan iets maken waar mensen iets aan hebben ja. ja, ik mee? moet je nog hartstikke bedanken voor dit interview voor je ja. leuke en duidelijke verhalen okay, goed. en ik zou nog één ding willen herhalen dat, je hebt drie punten genoemd hè? vertrouwen enthousiasme en nog één. Oh, oh, oh, ja. oh, als je begint in de muziek. Ja. Ja. Wat belangrijk is, of ja. wat, wat in mijn tijd niet voor belangrijk is... Ja, dat je betrouwbaar bent. Betrouwbaar, ja. En, en uh, uh, dat je dedicated bent. Dus dat je, niet, dat je niet allerlei andere dingen... maar dat je echt daarmee bezig bent. Ja. En ik had nog een derde. Het was geniaal wat ik zei. Maar ja. Ja, ja. Ja. ja, dat is altijd zo, hè. Dat doe ik maar één keer. Nou, we kunnen terugluisteren. We hebben het gewoon opgenomen. Hier dan nog dat stukje genialiteit... Erik aan refereert. Het dus zijn een paar hele, hele basic dingen. En het moet betrouwbaar zijn. En dat is echt, uh, je moet bereikbaar zijn ja. en, en je moet dedicated zijn. Dus je moet niet iets, iets anders erbij doen. Nee, okay. en, en, nee. Nou, en als je die drie dingen hebt, dan gaat het echt wel goed. Erik, nogmaals bedankt voor het interview en dit stukje genialiteit. Als afsluiten van deze aflevering een nummer dat door Erik zelf wordt aangekondigd. Dick, Erik en luisteraars bedankt. Tot de volgende keer. De derde maandag van, van, van het jaar, van januari, ja. is de meest depressieve dag okay. van de, ja, van de, van ja. de wereld. Ja. En het is een hele mooie krant, die heet de Blauwe Maandag, want dat is dus Blue Monday. En uh, daarvoor heb ik dus een liedje oh, gemaakt okay. volgens ja. en dat komt dus aanstaande maandag uit.